Ik weet nu dat vogels bekijken niets voor mij is, jonge vriend. Het heeft mijn kijker, mijn fototoestel en mijn picknickband gekost. Het was anders wel een grote vogel. Ja. En u zocht toch naar iets groots? Ja. Jij wilt natuurlijk weer gelijk ja. hebben. Jij wilt natuurlijk dat ik nu zeg dat het kleine mij nog meer aantrekt. Maar dat is niet zo, al is het nu een beetje verkeerd gelopen. Ik wil er niets meer over horen, dat is alles. Jammer, want ik ben bang dat er nog niets van die banjervogels af zijn. Daarboven die bergen fladdert er weer een. En kijk... Ja. Hij duikt naar beneden. Hij heeft een prooi gevonden. Help! Is dat soms iemand? Ik heb een arme oude man. Help! Zullen jullie kunnen krijgen wat je hebben wilt? Help me dan toch! Oh, goed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 De waarderingen. Geslagen van zazelstenen, opgehangen aan gedraaide kaimandarm. Jullie mogen wensen van welke waardering je de gave wilt hebben. O, welke zal het zijn, meneertje? De grote of de kleine?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 Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat mijn tegenstel niet tegen die hoskos bestand is. Mijn vrouw heeft het opnieuw huh? opgewarmd. We voelen ons niet helemaal prettig, mijn familie en ik. Er was nog heel wat over huh? en we zijn bang dat de grote heer het niet zo bah. lekker vond. Daarom hebben we er wat huh? meer look in gedaan en er een gebonden aloksausje aan toegevoegd. Huh? Misschien hebt u wat meer trek nu het een beetje verteerd is. Huh? U zult onze gastvrijheid toch niet kwetsen door te weigeren. Huh?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 Wat is het gebeurd? Een auto met vier lekke banden. O, auto? Ja, ik hoor je wel. Een autoongeluk, hè? Uh, waar is de bestuurder? Uh, die zit in de auto, maar die heeft last van brandend maagzuur. Oh, en het daarom. Ik wil onmiddellijk hulp sturen. En uh, laat het maar aan mij over. In deze streepje houdt u ook hè? Tom Poes had er niet op gerekend dat hij namens heer Bommel praatte. En dat diens waardering ook op grote afstanden werkte. Ja. Er is een vreemdelijk auto-ongeluk gebeurd. In de buurt van, van, van, van de Je weet het wel. Die chauffeur zit beklemt met vier lekke banden en een brandende maag. Het is dringend. Zo, ze zijn vlug met een hulp. Dat wel. Maar dit lijkt me een beetje overdreven. Een ambulance en een kraanwagen. Zou dit ook iets te maken hebben met groot is mooi en veel is lekker? Ik moet erachteraan.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 Ongelukken bij het bergbeklimmen waren hier de specialiteit. Zodat de dienstdoende geneesheer de nieuwe patiënt wat onwennig gadesloeg. Zijn u een auto-ongeluk, zuster? Er is geen fractuur, maar de vent is lelijk gezwollen. Straalt een soort lichte. Hmm, hmm. Ja, ja, ja, hij, hij, hij, hij ziet er lelijk uit. Um, is u is nog te helpen, denkt u?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 Sst, ik zal u losmaken. We moeten hier vandaan? Maar dat kan niet. Het is een vierdubbele ja. breuk met een uh, gloeiende mob mobolie. Ik hoorde de geneesheren zeggen, met mij is het gedaan, jonge vriend. Ja, ik, een, een onmiddellijke ingreep is het enige. Laat de operatiekamer gereed maken. Ja, ja. Vlug, de riemen zijn los, heer Olie. We moeten hier weg.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 Uh, remmetje aangetrokken, olie in de karter, uh, materiaal, arbeidsloon en omzetbelasting. Dat is 937, Florijnen, 62. Uh -huh. Kijk hem maar uh, na. Maar, maar, maar, maar, maar dat, dat, dat heb ik helemaal niet begrepen. Uh, het ziekenhuis... Uh, Tot blijft het karretje hier. Eerst ik, ja. betalen...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 L Laten we een paar grootstukken lenen om de garage te betalen. Ja. Dan kunnen we ja, de politie... Kom nou mee. Uh, huh? Het zakje met munten dat u daar hebt is wel we genoeg. We moeten weg zijn voordat die rovers terugkomen. Ja, we, we weg zijn voordat de rovers terugkomen. Ja. We, we, waar, waarom zo weinig als het grote hier voor het opraadbeleer? Nee. Als een heer iets leent, kan hij het beter ruim doen. Deze zak vol goudstukken bijvoorbeeld. Uh.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 Oh. Heer Olly, wat ben ik blij... Even blij, hè? Jij bent blij. Nou, ik ja. ben helemaal niet blij. Je moest je schamen, jonge vriend. Waarom heb je mij in de steek gelaten in de uren des gevaars? Hier sta ik, uitgeschud door een roversbende die mijn goud heeft gestolen. Oh. Het was uw goud niet...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 Als ik zo vrij mag zijn. Ik zie dat u veel hebt meegemaakt. Ja. Erg veel met uw goedvinden. Ja. En um, u zult wel een grote honger hebben. Ja. Wat denkt u van een ruime pastij, groot opgezet met veel niertjes en een aanzienlijke hoeveelheid kruiderij ja. om een krachtige smaak te bereiken?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 ik hoop dat je Olivier niet te lang op zich laat wachten De pastij begint al enigszins te verzakken met uw goedvinden hm. ja, Ik hoor het bad nog lopen, nogal hard En het is net alsof het beneden op de gang is Dat kan toch niet? Jo, Jo, doei, ik vertrek je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 Er is een beloning uitgeloofd van 10% der geroofde schatten. Gelukkig gewenst, meneer Bommel. Het komt u toe. De betreffende verzekeringsmaatschappijen staan daarop. Hun herkentelijkheid is bijzonder groot. Oh, 10%? Heel aardig, werkelijk. Maar, uh, uh, uh, wat is dat? Ik ben niet zo goed in procenten, bedoel ik. Het is zo gereken, hè? Ik merk het al. U ziet liever iets tastbaars. Nou. Nu, er is geen enkel bezwaar tegen, hoor.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 De afrekening is op deze wijze wat sloptig... maar ik weet zeker dat men het geen bezwaar kan hebben. In een geval als dit moet men niet op een dubbeltje <tot> het, het, het is heel mooi. Zo groot en zo veel. Aan de andere kant moeten we er geen potje van maken. Hm?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 80% van iemand moet voorrijden. Daar gaat de belasting. We moeten onze slag slaan voordat hij de bolle gaat uitknijpen. Vannacht nog. Ja, Uitknijpen. De nacht was gevallen.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 Nog drie. Ah, en die veren interesseren me niet. Het gaat hier om miljoenen, ouwe reus. <tie> oh. ah. Excuseer, Olivier. ik hoor gestommel beneden. Er zijn vast inbrekers aan het werk, als ik zo vrijmoedig mag wezen. Inbrekers? Wel, ze kunnen het zink stelen, wat mij betreft. Het is veel, maar het is niets, als je begrijpt wat ik bedoel. <tie> Laat ze maar begaan. O, o, o, voorzichtig, baas. De schopbrekers doen het niet zo erg, hè? Het is veel, hè? Veel. Hey, Dit is de grootste vangst die we ooit zullen doen, jongen. Een superbuit. 10 miljoen in één klap. Dan kunnen we verder stil van leven. En geen haan die naar kraait. Niemand heeft ons gezien. Oh, oh, oh. Wacht even. Daar staat een smeris met een rood Waar is de reis heen? Wat hebben jullie daarbij, hè? Altijd die achterdocht. Wij zijn hardwerkende kooplieden in lompen en oude metalen. In nacht en ontteien zijn we bij de weg om een karige boterham te verdienen. Boterham. En... Ik ook. Wat hebben jullie daarbij? Hè? Niks. Ik ga te zeggen, eh, gewoon eh, wat negotie. Zo gezegd. Metalen. Ja, ja. We voeren een lading eh, zink. Ja. Voor dakgoten en zo, inspecteur. U weet wel. Een lading zink. hè? Ah. Huh? Ja. Wel, we zullen eens even kijken. <kijen> Wat doen we nou? We zijn erbij, baas. Niks, Gewoon een tik met dat ploeg te dodrig. Niet schieten. Niet schieten, dat maakt te veel lawaai. Wacht tot hij terugkomt. Jij gaat er opzij uit en sluipt om de achterkant. Ik werk hier uit het raampje...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 Wat ga je doen, baas? Waarom rijden we niet als de bliksem verder? Die smeren zei nu wel dat alles in orde was... maar we kunnen maar beter weg zijn voordat hij zich bedenkt. Sta dan niet te elkaar. Gebruik je denktartsukkel. Hoe kan een diender tien miljoen pietermannen mannen in orde vinden? Denkt hij soms dat we die voorlopende uitgaven bij ons hebben? Nee, nee, nee. Dat klopt niet. Wat is er? Het, het is... Zink!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 Nou, die is vlug in die dingen, en zo... Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Kom maar, Doe hem af! Het is om ons te doen, baas. Het gaat natuurlijk om dat partijtje Zink, dat we bij die bollen versierd hebben. Ik wist dat dat het niet goed kon gaan. Kom maar, Hiep. Wegwezen. Ja. door het achteraan. Geen mens, commissaris. Maar hier liggen de zakken met Bommels beloningsluf. Ik herken ze. Maak ze over. Zink.